Beleef nu in het Bonnefante Museum Maastricht... de hoogtepunten van de schilderkunst van net voor de Russische revolutie. Met spectaculaire kunstwerken van Maskov tot Malevich. De grote verandering, dit moet je zien. Heiligen hebben in de katholieke kerk een streepje voor. Op aarde leiden ze een voorbeeldig christelijk leven... en in de hemel zitten ze dichtst bij God. Vanavond kijkt het Vaticaan over die ene brandende vraag... hoe word ik heilig? Om 5 of 6 bij RKK... Op Nederland, zei Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede Het is zaterdag 6 juli. Waar blijven de miljoenen van nu De provincie Friesland heeft een plan. En uit die provincie komt ook het nieuws van Foppe de Haan. Die vindt namelijk dat de hele leiding van Heerenveen moet opstappen. In Almere is een school bezet. We bellen met de bezetters. En prachtige sport gisteravond in Londen. De halve finales. Mannen. Tennis heb ik er dan over. Die waren om van te smullen. En vandaag is het de finale dag bij de vrouwen. Bartoli tegen Lissiki. Maak Brassers praat ons bij. En natuurlijk ook de Tour de France. En dit... Schiphol is lastig bereikbaar. Aan het spoor en aan de weg wordt gewerkt. Het advies is, ga op tijd weg. Want voordat u op vakantie gaat, loopt u al vertraging op. Dames en heren, de stoptrein. We beginnen met de man die al twee weken lang in niemands land verblijft. Edward Snowden is die man. In Rusland is dat. Maar nu wordt hem toch asiel aangeboden door president Maduro van Venezuela. En ook in Nicaragua kan Snowden terecht. Als de omstandigheden dat toelaten, zeggen de leiders daar. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems is aan de lijn. Mark, het lijkt wel alsof elk Latijns-Amerikaans land hem asiel wil verlenen. Is hij zo populair of willen de landen vooral Amerika een hak zetten? Uh, nou, ik denk dat het dat laatste toch ietsje belangrijker is, ja. Kijk, uh, uh, laten we zeggen, het is natuurlijk uh, vooral links Latijns-Amerika... die nu, uh, hè, dus uh, Ortega van Nicaragua, uh, Maduro van Venezuela... die nu uh, staan te springen om de man asiel aan te bieden. Dus dat zegt al wel heel wat. Uh, Maduro zei het vannacht in een televisietoespraak. Was dat een aparte tv-toespraak of hield hij zijn uh, wekelijkse praatje? Ja, het was een, een, een, een vrij bijzonder moment. Een hele publieke bekendmaking tijdens een toespraak rond een... Rond een, ja, dat ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Mark, ben jij daar nog? Heb je misschien een telefoon bij de hand als je mij hoort? Mark Bessens. want we hopen dat... de Mark, we pakken het weer eventjes op, want je viel eventjes, uh, eventjes weg. Je was aan het vertellen over die toespraak uh, van uh, Maduro en op dat moment viel je weg. ...president van Venezuela allemaal over de, de uh, Amerikanen te zeggen had. Het klonk ook een beetje alsof zijn voorganger, de overleden Hugo Chavez, alsof die weer uh, aan het woord was. Maar ja, het leek wel of Maduro Chavez een beetje wilde kopiëren, misschien zelfs overtreffen... ...in ja. anti-Amerikaanse taal. Ja. Uh, en dat was denk ik ook de bedoeling... ...want Maduro die heeft het thuis best zwaar... ...sinds hij in april op het eventje de verkiezingen heeft gewonnen... ...is een positie in het land politiek gezien een beetje zwak. En met dit soort stoere taal en opvallende gestes. Mark, we horen jou alsof je echt werkelijk in een badkuip zit. We proberen je op, uh, opnieuw te bellen uh, zo dadelijk. Maar uh, we gaan ondertussen eventjes het volgende onderwerp doen... om acht minuten over zeven. De vakantiedrukte op Schiphol in Nederland dan kan beginnen. Schiphol moppert op ProRail... omdat er dit weekend bijna geen treinen rijden van en naar Schiphol... en het komt allemaal door die werkzaamheden. Ook het verkeer op de A4 heeft er last van. Pas Anders is vanochtend op Schiphol. Paul, dan hoor je, er zijn bussen ingezet voor reizigers. Maken de reizigers daar trouwens uh, goed gebruik van? Nou, ik heb een paar bussen zien rijden. Het waren er ongeveer, uh, ongeveer twee. Ik kan precies zeggen hoeveel bussen ik heb zien rijden van de NS. In één bus is helemaal niemand. En in de tweede bus, daar zat iemand uh, die moest werken op Schiphol. Uh, die schoonmaak dus voor de reisrust maken, die vond niet zoveel gebruik van die bussen. En dat is op zich denk ik ook wel logisch hoor. Dat een heleboel mensen vertrekken heel vroeg nu. Uh, vluchten naar Can uh, naar Griekenland. Die vluchten vertrekken om vijf uur, zes uur s ochtends. Dus ik denk dat een heleboel van die mensen ook eigenlijk niet van plan waren om met de trein naar Schiphol te komen. En dan laten zich dan vooral afzetten door opa en oma of door een ander familielid. Ja, in ieder geval het is nog geen chaos. Nee, absoluut niet. Het is een oase van rust, zou je bijna kunnen zeggen hier op Schiphol. Ik sta nu bij uh, vertrekhal 1, bij de incheckbalies 1 tot en met 6. En daar is het uh, heerlijk rustig. Mensen zitten uh, van de KLM, uh, zitten achter de balie, zitten te wachten op reizigers die willen inchecken. Maar de meesten die keuvelen een beetje met elkaar omdat het zo lekker rustig is. Goed, we praten straks uh, verder met uh, ProRail... maar we gaan nu eventjes terug naar uh, Venezuela. Mark uh, Bessems, want uh, de verbinding is een stuk beter dan, uh, dan zo net. Mark, wij hadden het over de toespraak van Maduro. Uh, en jij was aan het vertellen uh, dat eigenlijk een beetje... de geest van de overleden president rondwaarde. Ja, precies. Het leek wel een beetje alsof Chávez uh, weer uh, aan het woord was. En, en dat was volgens mij ook de bedoeling... Om een beetje, nou ja, Chaves te kopiëren. Want Maduro heeft het zwaar thuis. In april won hij op het nippertje de verkiezingen. Sindsdien is zijn politieke positie in Venezuela niet al te best, En met dit soort stoere taal en met gestes zoals bijvoorbeeld dit. Uh, het aanbieden van asiel aan, aan, aan Snowden hoopt hij uh, waarschijnlijk een beetje populariteit terug te winnen. Ja. Om misschien ook de aandacht af te leiden van allerlei binnenlandse problemen die hij heeft. Nou, maar heeft het misschien ook een beetje te maken met de collectieve woede van afgelopen week. Hè? Om uh, dat, uh, ja, dat vliegtuig van de president van Bolivia uit uh, de lucht werd gehaald. En er vervolgens ook een top werd georganiseerd van latijns Amerikaanse regeringsleiders. En dat ze allemaal iets hadden van dit kan niet.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 er tegengehouden door Europa. En daar geven uh, de, mensen, de, de linkse leiders hier in Latijns-Amerika Amerika de schuld van. Nou, uh, en ineens gaat Maduro een stuk verder. En dat is vast geen toeval, uh, denk ik. Ze zijn in Latijns-Amerika erg boos nog. Ja, maar dan uh, is de grote vraag van... heeft u überhaupt kans om Venezuela te bereiken? Ik bedoel, ze waren al in staat de Europese landen in dit geval. Jij zegt onder invloed van Amerika om morales uit de lucht uh, te halen. Dan kunnen ze Snowden toch ook wel ergens tegenhouden?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 Goed, in ieder geval het aanbod is gedaan uh, en jij hebt het van uh, de nodige duiding voorzien. Dankjewel, Mark. Mark Bessems was dat. Oud-trainer Foppe de Haan, die zet het bestuur van sportclub Heerenveen opnieuw onder druk. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Zuid-Afrika beleeft een paar dagen van grote opwinding. De opwinding gaat dan over Daryl Impi, De wielrenner uit Johannesburg die voor het eerst in de geschiedenis van het land... de gele trui draagt in de Tour de France. Vandaag zal Impi het beroemde tricot vermoedelijk wel weer kwijtraken. Maar de vreugde? De vreugde zal nog langdurig zijn. Ook voor die ene supporter die Jeroen Wielaar tegenkwam. Ja, ik hoop Nelson Mandela. Uh... Recovers fast and that, and you know, our thoughts are always with him. Are you aware that uh, this yellow jersey will change your life uh, in South Africa? Uh, yes, uh, I'm very. Uh, I've already seen the response I've got from back home, and uh, you know, they've already made a made a thing in South Africa, Yellow Friday. So uh, quite a few people are wearing yellow jerseys back home. So uh, it's great to have that support, and uh, you know, I definitely feel a lot of that support has pushed me through these first couple of days. Thanks, Daryl. Daryl, Daryl, just a sign here. Daryl, je hebt het gedaan voor ons. Je hebt ons prouw. Je bent prouw. Je bent prouw Zuid-Afrikaans. We zijn zo blij om je in de Yellow Jersey te Great job, great job. Terrific. Net heeft Daryl Impey zijn zorgen over Nelson Mandela uitgesproken... en vertelt over de dol enthousiaste reacties in Zuid-Afrika... als een supporter uit het land zelf zich erbij mengt... en hem vraagt een handtekening op de landsvlag te zetten. Mijn naam is Ibrahim. Ibrahim Wahid. Thoroughbred South African, born and bred, will always be that way, and I'm proudly South African. Never going to be anything else. Thank you. Het was nooit verwacht, hoewel Impi een goede renner is. We know he's a good rider. He's done so well for the country. He's ridden well for Orica GreenEdge. He's pulled his man Simon Gerrans through to the to the yellow jersey. But for him to be in yellow here in Montpellier is the most amazing thing for us as South Africans. Wat zijn ze trots? Hij deed het voor het land, voor Mandela. Stond in alle kranten. Onze ster, onze man. We, we are so proud. He's done this for our country. He's done this voor Mandela. Uh, Mandela is going through such a difficult time, but yet today we are so proud. He is in the front page of all the newspapers. He is, de he, he is the star of the country at the moment. He is our man. Natuurlijk verliest hij die gele trui in de Pyreneeën, maar het gaat om deze dagen. Het hele jaar zal erover gaan, het Impi-jaar. In de Pyrenees? well, we'll see. But today is enough for us. We are satisfied. It's enough for us. We are happy. We are. He makes happy. your summer. He made our whole year. 2013 has been a successful year because of Daryl impie wearing yellow for one day. But he is going to wear it tomorrow, so two days. So we are excited. Verschillen tussen blank en zwart vervagen. Ze zijn een regenboogland. Ze zien het licht. Dit zal een licht in onze rainbow. We hebben een rainbow Dit is de heldere licht in onze rainbow Dus so we zijn heel erg blij. Het betekent heel veel voor Zuid-Afrika. In de donkere tijd rond Mandela. Maar dit brengt hoop voor het volk. Dit betekent zoveel voor ons land. Het betekent zoveel voor de mensen van ons land. We gaan door sommige moeilijke tijd met Mandela. Maar dit zal een raam van hoop voor onze mensen. En Straks na half acht praten we met Sebastian Timmerman en na acht uur ook nog met Gio Lippens. Allemaal over de etappe van gisteren en natuurlijk over de etappe van vandaag. Want vandaag gaan ze de bergen in. De kans dat Daryl Impi dan nog in het geel rijdt is vrij klein. Provincie Friesland gaat 300 miljoen euro extra uitgeven. Net als veel andere provincies heeft Friesland miljoenen verdiend... met de verkoop van de aandelen nu aan het Zwitser-vattenval. In de tijd dat de overheid vooral bezuinigt... vinden ze het in Friesland juist tijd om de provincie met dat geld vooruit te helpen. Gedeputeerde Janne de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat u dat doen? Ja, nou, we gaan investeren in werkgelegenheid... in de structuurversterking van onze regionale economie... We gaan zorgen uh, dat de omgeving uh, mooi wordt. En we gaan vooral in het menselijk kapitaal investeren. Ja. En vo voorkomen dat de jeugdwerkloosheid uh, verder oploopt. Ja. U gaat investeren in werkgelegenheid. Hoe gaat u dat doen? Want uh, overal loopt de werkgelegenheid juist uh, terug. Ja, dat is hier ook het geval. En daarom vinden wij, dat als je dat vermogen hebt... dat je dan moet uh, investeren in, in uh, banen. En dat doen we natuurlijk samen met bedrijfsleven en met, uh, met gemeenten. Ja, maar, maar hoe krijg je die banen dan? Ja, slimme, slimme uh, investeringen kiezen. Bijvoorbeeld kijken waar nu behoefte aan is. En uh, Bij het MKB, en dat is groot in Friesland, is veel behoefte aan uh, financiering, hè, bedrijfsfinanciering. Nou, daar hebben we een faciliteit voor gemaakt. En, nou, U gaat we hebben... eigenlijk een beetje doen wat de banken uh, nalaten uh, te doen, namelijk geld uitlenen aan bedrijven, zodat zij kunnen ondernemen. Ja, maar dat gaan we wel via de kredietbank doen, hè, dus via de geëigende uh, instanties, Dat gaan we niet zelf doen. Maar we zijn echt op zoek om het bedrijfsleven nu te helpen... en jonge mensen te helpen om aan banen te komen. En ze moeten iets bijdragen aan de toekomst van Friesland, begrijp ik? Ja, dat is het. We hebben een aantal korte termijnmaatregelen... die direct werk moeten opleveren. Maar we gaan vooral kijken naar... Structuurversterking op langere termijn, want dat geld moet blijven werken voor toekomstige generaties. Ja, Dat is de ene kant van het verhaal. Je kan ook zeggen, van, nou, het is ook crisis. Is het niet verstandig, ook als overheid, om dat geld mm, een beetje achter de hand te houden? Ja, nou, we houden de helft van het vermogen ook achter de hand. Dus we doen het wel verstandig, maar wij, wij zien gewoon weinig rendement nu als je dat vermogen op de bank laat staan. En wij willen een uh, maatschappelijk rendement. En dus kun je nu beter investeren. En dat investeren, dat zou je ook kunnen doen bijvoorbeeld in zaken waar het ook heel erg nodig is. U heeft het al over het bedrijfsleven, daar is het nodig. Maar bijvoorbeeld in de zorg, daar staan ook grote bezuinigingen uh, ja. voor de deur. Ja, ja dat klopt. Uh, maar dat ligt vooral op het bordje van gemeenten en rijk. En wij hebben de, de filosofie: als wij nu doen waar wij goed in zijn, en dat is het stimuleren van die regionale economie. Dan ontlasten we gemeenten ook en dan kunnen zij beter die zorgtaken op hun nemen. Ja, en wat zegt u tegen economen die zeggen: Je moet het helemaal niet uitgeven. Want dit is eigenlijk een deel van je dekking. Dit stond op je balans, op je begroting. En ja, dat haal je er nu af. Dus dan wordt die begroting misschien een beetje wankel. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het echt verstandig. Je haalt nu meer maatschappelijk rendement door het investeren, als je dat kunt. Nou, wij hebben dat vermogen, dus laat het dan werken op een verstandige manier. Uh, voor je regionale economie en voor de mensen. Het is helder. Ik dank u wel voor het uh, gesprek, Janowitske de Vries. Graag gedaan. Goedemorgen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 Walen was dat, escapist. Ik heb nog veel meer muziek voor u, maar het is dan muziek van een andere soort. Typische Limburgse muziekverenigingen, die dreigen aan vergrijzing ten onder te gaan. Jongeren kiezen voor andere hobby's dan het spelen in bijvoorbeeld een fanfare. Tijdens het Wereldmuziekconcours, dat elke vier jaar wordt georganiseerd... en vandaag ook begint in kerkraden... hopen ze jongeren te stimuleren om wel in een orkest te gaan spelen. En dat is hard nodig, merkt onze verslaggever Mark Hamer. Hij was gisteravond in Merum. Goedemorgen mensen, welkom hier in de schuur in Meren voor onze generale repetitie. Morgen gaan we deelnemen aan de WMC in Kerkrooi. bezig nog, instrumenten aan het stemmen. Klaar bijna voor de generale repetitie. Krit Kloet, bestuurslid nou ook zelf Tuba spelen. Waar bent u nou voor aan het oefenen? We zijn voor het BMC aan het oefenen. Het WMC? De WMC, het Contest. En Wat is dat? Ja, het is een, een, een, een wedstrijd over alle korps uit de wereld die willen komen. Die kunnen daar mee doen. En u doet er ook aan mee met een brassband. Wat ja. is wat is een brassband eigenlijk? Dat is een koper koperblad eh, groep, zou maar zeggen. Gelijkend op fanfare, maar dan zonder houtinstrumenten. Met met respect, u bent 73. Bent u het oudste lid van de brassband? Ja, jammer genoeg wel. Dat, dat is, jammer. Ik ja, graag, graag jonger zijn, maar het gaat niet. Ja, want het thema van het WMC is ook: we willen vooral jongeren bereiken. Uh, is daar een probleem dan? Nou, als ik dan terug ga naar mijn tijd in die jeugd was... was het alleen maar voetballen. Schut een schudt had je nog wel eens. Maar voor de rest was het muziek. Maar die kinderen van vandaag, die hebben zoveel. U he. heeft bijna geen aanwas van jongeren. Nou, we hebben aanwas ieder jaar een, een blokfluit of acht tot tien. Maar daar zijn er na een jaar ook weer één of twee vanaf. En die andere moet je krijgen, moet je proberen te houden, de, de afhaking ja, loopt niet parallel, he. Als je zegt, nou, daar komen er tien bij en dan gaan er drie, vier vanaf, dan is dit goed. Dan hou je ook pijl, maar de leeftijd en het eh, vervolgscholen, hoger scholen, die nemen vaak zoveel tijd in beslag dat de kinderen dat, eh, ja, de keuze stalen te vallen. Of een ander sport kiezen door nieuwe vriendjes of vriendinnen. Als er niks extra's gebeurt, sterft de fanfare uit? Nou, dat durf ik niet te zeggen, dat geloof ik wel niet, maar het zal veel minder worden, denk ik. Waarom is het 17 jaar? En uh, ik speel altijd rond bij pressband Meren. Jij bent de jongste van het gezelschap? Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Nou zijn er heel veel jongeren afgehaakt, heb ik begrepen. Worden wel opgeleid op scholen en dergelijke. En die stoppen ermee. Waarom ben jij doorgegaan? Uh, ik ben doorgegaan omdat uh, ik heb het eigenlijk van thuis uit meegekregen heb. Ik zit thuis, vanuit thuis ook veel in de muziek. En uh, ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk. En uh, ik vind op mijn uitdaging in. Maar heel veel jongeren zeggen, ja, we gaan andere dingen doen. We gaan sporten of weet, weet ik veel wat. Maar niet bij zo'n, nou ja club waar heel veel oude mannen zitten, om het zo maar even te zeggen, eerbiedig. Ja, ja. ja, ja dat snap ik ook wel. Er uh, is natuurlijk op dit moment gewoon uh, vrij weinig jeugd. Maar je hoopt wel dat er nog extra jongeren bij komen? Ik hoop zeker dat er nog jongeren bij komen. Ik bedoel, we zitten op dit moment met uh, op de, ja, drie dames uh, van, ja, van mijn leeftijd, zijn dan iets ouder. Maar uh, ja, ik hoop gewoon uh, op, een, op een hoop jeugd. want ja, Dat brengt ook gezelligheid en uh, een stukje fun eigenlijk. Applaus, dat hoort er natuurlijk bij. De reportage was van Mark Hamer. Uitcoach en clubprominent Foppe de Haan... vindt dat de hele leiding van sportclub Herenveen moet opstappen. Voetbal gaat het dan over. Het zegt hij in Sportzomergasten. dat vanavond wordt uitgezonden hier op deze zender op Radio 1. De Haan is deze week gehoord door de onafhankelijke commissie... die de huidige crisis bij de club onderzoekt. Eerder stopte Foppe de Haan al zijn medewerking aan de club. Hij vindt dat hij in de huidige crisis niet afzijdig kan blijven... en neemt de stelling... Had ik ook echt het, vond ik ook echt van, nou ja, dan moet ik ook tevoren schijn komen en zeggen wat ik vind. Want uh, uh, je moet op een moment partij kiezen. Ja, hoe moet het nu verder dan? Ga, je, ga jij nog een rol spelen? Wil je dat weet, je weet ik doen? niet. Ja, dat weet je wel, je nee, hebt nee, het nee, nee, een, is een commissie, twee wijze uh, mannen. En die uh, interviewen nou deze dagen uh, en ieder die er wat over te zeggen heeft. Ik ben gisteren geweest uh, en die komen met een, met een, met een, met een, met een bindend advies. Dus, dus als zij zeggen, iedereen moet weg, gaat iedereen weg. Wat heb jij gezegd? <laughs> dat is wel duidelijk. Ik vond nou ja, dat moreel gewoon niet meer goed is. Dan moet iedereen weg. Ja, en ik vind dat iedereen weg moet, ja. Maar als bijvoorbeeld Riemer weer gevraagd wordt om een uh, functie te bekleden bij Heerenveen... en dat eventueel in duwenschap met jou te doen, sta je er dan open voor? Nou, ik weet van Riemer dat hij dat dus absoluut niet meer wil. Dus ja. dat is helder en uh, uh, in mijn geval uh, de, kan, de, de, be, daar kan ik gewoon niks over zeggen ik wil kijken uh, hoe het, uh, wat de, de nieuwe bewindvoerders zijn zal ik maar zeggen en als ik daar een Denk van dat is goed. En, en, en als, ik nog, als het zin heeft. Hè, het moet ook echt zin hebben. En ik kan er wat betekenen. Oké, okay, dat is prima. Ja, Rieme van der Velde, Dat is de oud-voorzitter van Heerenveen. Fopper de Haan in gesprek met Robert Mede. Vanavond dus dat hele gesprek. De Haan vindt uh, verder dat trainer Marco van Basten moet blijven. Want, zegt hij, hij heeft de selectie in roerige, rumoerige tijden... in de loe te weten te houden. Vanavond dus tussen acht en negen hier op deze zender. Straks, na half acht...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 Zijn stoffelijke resten werden al voor mei 2002 gevonden en zijn nu met nieuwe testen geïdentificeerd. En dit zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Over het weer van het weekend kunnen we eigenlijk kort zijn. Het is prachtig zomers met volop zonneschijn. Vandaag is er van bewolking amper sprake. Misschien dat er vanmiddag wat stapelbewolking ontstaat in het zuiden van het land of in het zuidoosten. Maar verder is het zonnig sluierwolken tellen we gewoon niet mee. De lucht is over het algemeen gewoon strak blauw. Neerslag valt er niet en de temperaturen lopen in het binnenland op naar 24 tot 26 graden. In de kustgebieden wat lagere temperaturen, vlak op het strand zo rond de 20. Maar er staat niet veel wind uit het noordoosten en er is veel zon. Dus ook daar spreken we van volop zomerweer. Morgen weinig verandering, dan misschien nog een graadje erbij wat temperatuur betreft. En ook de eerste de twee dagen van de nieuwe werkweek verlopen zomers en zonnig. Pas in het midden volgende week wat meer bewolking en misschien iets lagere temperaturen. Maar neerslag zit er voorlopig gewoon nog niet in. We hoeven dus niet naar het zuiden, kunnen gewoon in eigen land blijven qua weer. We gaan wel in deze uitzending naar het zuiden, want Europa kijkt naar de politieke en economische problemen van Portugal. Daar spreken we onze correspondent in Lissabon over. En we spreken zo met ProRail over de vraag waarom die werkzaamheden nou uitgerekend dit weekend moeten beginnen.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 Goedemorgen. En u bent op Schiphol. Um, we hoorden een half uur geleden van onze verslaggever dat er nog niet zo heel erg veel reizigers uh, waren. Hoe is dat nu? Nou, ik sta eigenlijk eerlijk gezegd op de bouwplaats waar uh, oh. wij bezig zijn uh, langs het spoor... om het spoor te verdubbelen onder Amsterdam. Ja. Daarvoor moeten we het spoor uit dienst nemen, want we werken heel erg op een postzegel. Uh, langs de A4 en tussen twee vooren in. Met takelen over de weg en heien, et cetera. Um, dat moest dit weekend gebeuren. Nou ja, de vraag is, van waarom moest het dit weekend uh, gebeuren? Want in de kranten ook, uh, klagen reizigersorganisaties... maar ook Schiphol erover ja. dat het uitgerekend dit weekend gebeurt. Want het is het begin van het vakantieseizoen. Ja, klopt. Dat is ook zo. Uh, je bent met zo'n ingewikkeld uh, project... met allerlei partijen ga je om de tafel. Onder andere Schiphol, NS, Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam... Om te kijken wanneer moeten we dit doen. Um, dit weekend is daar uitgekomen. Vorig weekend was er weer een ander obstakel. Volgend weekend gaan we midden-Nederland op vakantie. Dus je, je moet een keuze maken. Het is heel vervelend voor de vakantiegangers vakantiegouwers. Nee, ik, weggaan. ik begrijp dat je een keuze moet maken. Maar zou je bijvoorbeeld ook niet gewoon op een maandag of een uh, door de weekse woensdag kunnen beginnen? Dan heb je hier een, een verkeersinvart Want dan heb je ja, maar, gewoon werk, werkverkeer te grazen. Maar het is vakantie natuurlijk. Dat klopt, maar dus we willen sowieso nooit in de week uh, dit werk uitvoeren. doen we altijd in een weekend. Nu is het een zomersweekend. We begrijpen uh, dat Schiphol dat niet prettig vindt. En gaan ook kijken hierna of dat volgend jaar anders kan. Oh, klopt, uh, maar... er, komt, er komt nog zo'n weekend aan volgend jaar. Nou, we zijn hier met dit project nog lang niet klaar. Dat gaat nog twee jaar duren. Ja. ja, maar dat het niet anders kan. Maar uh, dan, dan denk ik van, uh, zijn jullie er niet uitgekomen? En uh, is er dan uiteindelijk iemand die een datum heeft geprikt? Want Schiphol is behoorlijk ongelukkig. Nou, we hebben al ruim van tevoren, zeker ruim een jaar van tevoren... zitten met deze planningen om de tafel, met iedereen. Omdat je zomaar niet de spoorbuitendienst kan nemen. De moet in de dienstregeling worden opgenomen. En uh, daar is iedereen bij geweest. En nu gaan we natuurlijk gewoon weer kijken, hoe gaan we, hoe gaan we verder... Ja, nou ja, we gaan eerst vandaag doorzien uh, te komen. Wat raadt u de vakantiegangers uh, trouwens aan die naar Schiphol moeten? Nou, er zitten bussen in vanaf Sloterdijk en alle stations uh, zijn bemand. Met kruiers, et cetera. Daar heb ik goed, uh, goed vertrouwen in. En um, op termijn hebben wij natuurlijk een prachtige dubbele spoorsnelweg onder Amsterdam. En daar hebben we alle reisers straks waard bij. Precies, maar goed, dat is op termijn. En vandaag worden bussen ingezet en op tijd weggaan. En er wordt ondertussen Sorry. gebouwd, want de heikraan horen we op de achtergrond. Dank Mevrouw Grootscholten, dank u wel. Dank. Geluid van de Tour de France. Sebastia Timmerman, goedemorgen. Dag Bert, goedemorgen. Peter Sagan, uh, gisteren hadden we het er ook over... en toen hadden we nog het gevoel van... het is de Joop Soetemelk van de Tour-editie van uh, dit jaar. Nou, die woorden slikken we natuurlijk allemaal weer uh, in. Was het de klasse van Sagan? Of misschien eigenlijk gewoon van zijn ploeg? Nou, hij wees. Uh, toen hij over de finish kwam, uh, meteen naar zijn shirt. Hij doet wel eens rare dingen, maar dit keer pakte hij zeg maar het gedeelte beet van zijn wielershirt waar de sponsornaam staat. En daar probeerde hij volgens mij, maar dat lukte niet helemaal, een kusje op te geven. Maar dat zei genoeg. Het was een uh, teamprestatie van Peter Sagan uh, en de kennendeelploeg. Uh, Sagan in de eerste rit gevallen. Leek hij inderdaad toch nog wel wat last van te hebben de dagen daarna. Um, en gisteren was echt een rit uitgetekend voor hem. Het was op en af, draaien en keren... Uh, uh, met twee klimmingen van de derde categorie... een van de tweede categorie en een van de vierde categorie... en juist op die klim van de tweede categorie... daar versnelde Kennedyl en dat deden ze zo snel, zo hard... Dat alle uh, andere topsprinters, de Cavendish en Kittels en Grijpels van deze wereld werden gelost. Yeah. Ja, en vervolgens hebben ze echt 100 kilometer volle bak doorgereden. Dat was, uh, ja, was imposant uh, om te zien. Ik kreeg wel wat hulp van de ploeg van de gele trui, van Oudke Greenwich. Uh, uh, maar had het, uh, echt, echt een uh, teamprestatie van Kennedy. Maar wat ik niet snap is uh, van tevoren alle analisten, ik geloof jij ook, zeiden van daar gaat het gebeuren. Daar zal hij proberen om een gat uh, te slaan om die andere sprinters eigenlijk van zich af te schudden. Dat weten die andere sprintersploegen natuurlijk ook. Waren die gewoon ja. echt niet in staat om het bij te houden? Nee, nee uh, het, was een, het was een lastige klim van bijna 7 kilometer lang, tot met een gemiddelde van 6,5 procent. En uh, zij leggen het peloton vervolgens een tempo op dat ze bij kan houden. Want dat kan is veel meer dan een sprinter. Komt uit uh, de mountainbikewereld, is echt een all rijder. Ook goed in de klassiekers dat in het voorjaar. En uh, ja, de anderen moesten er gewoon af. Ze konden de tempel inderdaad simpelweg niet bijhouden. Wat ik trouwens een mooi een, een mo moment vond, was direct. Of eigenlijk toen de race nog ineens weinig was. In de laatste kilometer. Dat een van de knechten van Sagan, volgens mij was het Coren. Die had zich laten afzakken. Die had zijn werk gedaan. En uh, wij reden met de motor achter het peloton. En plots voelde ik op mijn rechterbeen een tikje in die laatste kilometer. Dus ik keek om en het was dus die renner van Cannondale... En die zat alleen maar. Wee, wee, do we win. Dus ik liep op een gegeven moment daar. En die zei: hij zat ook mee te laten... Luisteren naar het verslag van Giro Lippers. Ik had de zender even dichtgezet. Dan hoor je dat op de speakers. Dus toen hij de naam Sagan hoorde. en ik inderdaad naar een beest van. ja, jij wint, jullie winnen. Nou, die sprinter als een klein kind. dat net te horen heeft gekregen. dat hij. de snoepwinkel Weegman-Grauze. Uh, sprintte die naar voren om het feestje te vieren. Dus <lacht> een nogmaals. Een soort, uh, onderstreept het uh, teamprestatie van gisteren. <lacht> Mooi verhaal. En wat ook opviel. was, uh, was die Belgen. Bakeland uh, gisteren heeft daar uh, in de gele trui uh, gereden. Um, en hij heeft toch een tijdje. Voordat eerste pilleton met Sagan in zijn ploeg uitgereden. Uh, die jongen is ook wel bijzonder goed, die, deze toer. Ja, die, uh, die heeft inderdaad zichzelf herontdekt, zou je kunnen zeggen. Uh, werd gezien bij de belofte als groot talent. Daarna kwam het er om allerlei redenen bij de profs tot zover nog niet helemaal uit. Waar is er ook veel last gehad van blessures. Uh, won dus inderdaad die tweede rit in Ajaccio in het geel gereden. En gisteren was hij echt uh, de locomotief van dat groepje van drie, wat nog uh, vrij lang in de finale uh, peloton voorbleef. Maar uh, ja, Sagan had uh, zijn troepen zo goed op orde. Oeke Greenheads hielp ook mee omdat Bakenlands niet ver stond in het klassement. Om de Gele Trouw voor Delo umpie uh, te verdedigen lukt ze met succes. Dus het was heel uh, knap wat Bakenlands probeerde. Maar je kon eigenlijk wel ervan uitgaan dat het uh, gedoemd was te mislukken. En vandaag je bergpak aan, uh, Sebastien. Ja, we gaan er erg in. Heel veel zin in. En heel erg benieuwd hoe het met de klassementsmannen staat... op weg naar ax trois domaine Vandaag te horen, vanmiddag vanaf twee uur... hier op Radio Tour de France, op Radio 1. Zo dadelijk, de politieke problemen in Portugal. Dit is tot half negen, het NOS Radio 1-journaal. Mijn eerste problemen op een school, want veel leerlingen hebben net vakantie gekregen. moeten even niet aan school denken, maar de internationale school in Almere is dat heel anders. Daar zijn ongeveer 100 ouders en leerlingen vrijwillig de hele nacht in de school gebleven. Ze bezetten het pand uit protest tegen de voorgenomen sluiting. Een van de ouders is Lucienne Vlaskamp. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is iedereen al wakker op school? Nee, nee, iedereen begint uh, rustig wakker te worden, en, uh, maar de meerderheid uh, slaapt nog. Het was natuurlijk een hele lange nacht ja. en... Uh, ja, er is een heleboel gebeurd qua entertainment vannacht. En ja, iedereen is eigenlijk nu een beetje aan het wakker worden. Laat me zeggen, er was een soort feestprogramma bijna. Nou, het was niet echt een feestprogramma... maar we hebben wel geprobeerd om de leerlingen natuurlijk te blijven motiveren. En ja, het was een hele lange dag vanaf morgens 8 uur tot nu... Dus u kunt zich voorstellen dat we ja, toch af en toe wat uh, dingen moesten influencieren... Om, uh, ja, om de spirit hoog te houden, om het zo maar te zeggen. Ja, begrijp ik. We praten met elkaar omdat de school is bezet. En de school is bezet ja. omdat die voor u vrij onverwacht... de aankondiging kwam dat de school zou worden gesloten. Ja, u zegt... Vrij onverwacht. Dan zegt hij maar, als een donderslag bij Heldere Hemel kregen wij uh, op donderavond uh, na een uitnodiging per e-mail te horen dat onze school per direct zou gaan sluiten. En uh, ja, dat maakte natuurlijk een heleboel emoties uh, los bij uh, de ouders en de leerlingen één dag voor de zomervakantie. En um, ja, na deze meeting uh, kwam er s'nachts uh, bij een aantal ouders gewoon spontaan een... Um, en uh, een idee op van, ja, hier moeten we gewoon wat aan doen. We kunnen dit niet over onze kant laten gaan. En uh, hebben wij uh, ja, deze bezetting uh, georganiseerd. Ja, met als gevolg dat in ieder geval beleidsmakers zich ermee gaan bemoeien. Want ik begrijp dat Annemarie ja. Jortsma, die heeft contact ja. gezocht, de burgemeester ja. met u. Ja. En zijn er ja. nog meer want... mensen met wie u op dit moment in gesprek bent? Nou, uh, gistermiddag na aanleiding zeg maar, van ons, al onze mediaacties uh, is er inderdaad een, uh, weer een gesprek geweest tussen eerste wethouder Rob Peters en, uh, en de Twee boards en een, uh, een raadje naar het ministerie. Die hebben weer om de tafel gezeten. Daar kwam gisteravond in de vroeg vooravond uh, bericht dat die uh, meeting op zich goed was verlopen. Dat ze weer met elkaar uh, aan het praten zijn. Maar dat er nog geen... Um, ja, resultaten zijn behaald en dat er echt gewoon volgende week verder moet worden gepraat. En tot die tijd blijft u ook gewoon in de school zitten? Dat is iets wat we vanochtend gaan, uh, gaan beslissen. Uh, zodra iedereen een beetje wakker is, uh, gaan we uh, met de ouders uh, weer om de tafel zitten... en dan gaan we kijken wat, verder, uh, wat we verder gaan doen. Ja, en uh, u heeft maar één inzet, dat is dat de school open blijft. We hebben één inzet, dat de school open blijft uh, om onze... Uh, ja, kinderen in september veilig weer naar school te laten gaan. Dan spreken we elkaar van de week vast en zeker uh, nog een keer. En we horen vandaag wel wat de uitkomst is uh, van uh, uw beraad. Ik dank u wel in ieder geval voor dit gesprek, mevrouw Vastkamp. Ja, u wordt ook bedankt. Goedemorgen. Portugal dan. Portugal ligt onder het vergrootglas van Europa. Het land heeft een turbulente week achter de rug. Het werd in gang gezet door de minister van Financiën, die het de brui aangaf. En gisteravond laat kwam het bericht dat premier de Coelho toch een akkoord bereikte in zijn regering. We gaan erover praten met onze correspondent Jessica van Spenger. Die is in Lissabon. Jessica, door dat akkoord uh, is het gevaar geweken... dat uh, de regering alsnog zou vallen? Dat weten we eigenlijk niet zeker. Kijk, het is zo dat... Uh... Premier Pasos Kwelju de afgelopen dagen. vooral heeft gesproken met zijn coalitiepartner. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken, Portas. Ja, die zei na het aftreden van de minister van Financiën. Ik stop er ook mee, want Pasos Kwelju stelde eigenhandig een nieuwe minister van Financiën aan. En daarvan zei de coalitiepartner: van, dat doe, Daar zijn we het niet mee eens. Dan gaan we op dezelfde manier door met bezuinigen. En wij willen juist dat er is een beetje verandering komt. Want we, ga, we gaan niet de goede de kant op als Portugal. Nou, er ontstond een grote crisis. Ze hebben de afgelopen dagen heel veel met elkaar overlegd. En daar zou maandag, zouden ze naar de president gaan om dan in ieder geval daar nog verder te praten. Maar gisteravond laat werd inderdaad bekend dat ze eruit zijn. Wat er is besproken, dat horen we vandaag. Ja, goed, dan horen we de details. Interesseert het de Portugezen uh, wel? Of, uh, ja, zijn ze een beetje moe van al het politieke gedoe? you <laughs> Nou, deze week was het natuurlijk echt uh, heel spannend. Gaan, uh, gaat inderdaad deze coalitie uit elkaar vallen? Krijgt Portugal dan misschien verkiezingen? Uh, heel veel mensen op straat zeggen, ja, laten maar verkiezingen komen. We moeten de afgelopen jaren enorm de broekriem aanhalen. Ik heb het ook met eigen ogen gezien hier. Mensen die het al echt niet breed hadden en uh, allerlei bezuinigingen voor hun voeten krijgen. En ze zijn het best wel zat. Ze zijn ook echt moe de Portugezen van het bezuinigen. En ze zeggen, we lijken eigenlijk op Griekenland. Maar het enige verschil is dat wij eh, ons eigenlijk vrij rustig houden. Hè? De ja, Portugezen gaan want... relatief weinig de straat op. Ik zie geen En onze regeringsleiders demonstraties. die rollen als twee kleine kinderen uh, over straat. En die maken er een potje van. En zij, ja, veel mensen op straat zeggen dus ook, laten dan maar verkiezingen komen. Dan kiezen we wel een nieuwe regering. Ja, en ondertussen komen er ook geluiden uit uh, Brussel. Bijvoorbeeld de uh, eurocommissaris ook in Nederland bekend, Olly Reen. Die zegt dan, uh, van, er moet snel rust komen in de politiek. Dat is heel belangrijk om te zorgen dat Portugal succesvol kan in implementing its zijn reform- en adjustmentprogramma. Ja, vrij vertaald. Het is belangrijk dat Portugal gewoon door kan gaan met zijn hervormingsprogramma. En maken ze zich daar in Portugal zorgen over, over dat Europa eigenlijk zo onwrikbaar is? Nou ja, in Portugal moeten ze zich gewoon aan die regels houden. Kijk, het land ontvangt noodsteun, heeft 78 miljard gekregen en daar staan heel veel... Um, voorwaarden tegenover. En vanuit Europa is de druk natuurlijk heel groot om inderdaad zich aan die hervormingen te houden. Er is ook heel veel zorg deze week van ja, als de regering het niet verder met elkaar redt, hoe gaat het dan verder? Kan Portugal dan door op de weg die het is ingeslagen? In de afgelopen tijd prees de trojka, hè? De, de, de toezichthouders die hier ja. dan komen om te kijken of dat het land zich aan de regels houdt. Prees het land van het gaat de goede kant op en dan als dit dan gebeurt dan komt ja, dat, dat in gevaar. Natuurlijk. En ja, dan is het de vraag of dat, uh, Portugal het op eigen houtje redt. Je zag ook dat de markten uh, de afgelopen weken. Die rentes begonnen te stijgen. van de, begonnen uh, flink te stijgen. <laughs> ja. en, en je zag dat analisten zeiden hier: van ja, als, als dit de, deze kant op gaat, dan moeten we voor een tweede noodsteun naar Europa. En dan zijn de Portugezen toch wel erg bang van ja, dan wordt de broekriem nog strakker aangehaald. Wat gaat er dan gebeuren? Heel veel onzekerheid deze week. En eigenlijk weten we maandag pas meer, want dan moeten deze twee coalitiepartners naar de president om te zeggen... we hebben een akkoord, we hebben iets besproken en die moeten het dan goedkeuren. Dus ja. het is nog even spannend hoor. Ja. Zit die politiek trouwens zelf te wachten op nieuwe verkiezingen? op nieuwe verkiezingen. Ja, ik bedoel, dat, dat kan nou, ook ja, in uh... het voordeel zijn van sommige politieke partijen. Nou ja, de grootste oppositiepartij hier, de socialistische partij, die zegt nou laten maar verkiezingen komen, want dan winnen wij en dan gaan we het eens heel anders doen. En er is wel een beetje een, een gevoel van ja, al die bezuinigingen, dat, dat gaat maar door en wat bereiken we daar eigenlijk mee? Maar ja, deze regering is een bepaalde weg ingeslagen en wil dat natuurlijk graag afmaken. Dus de premier is absoluut niet voor verkiezingen, die is voor stabiliteit en dat het vertrouwen in de Portugese uh, regering blijft en, en... En natuurlijk ook dat de markten eh, daarop eh, vertrouwen houden in dat het hier goed komt. Rust en stabiliteit, daar zijn ze bij gebaat. Dankjewel Jessica. Jessica van Spingen was dat vanuit Lissabon, Portugal. Twee maanden nadat hij in 1964 de Nobelprijs kreeg, zat Martin Luther King in de gevangenis in de staat Alabama. Hij werd gearresteerd omdat hij protesten leidde tegen het beperkte stemrecht voor zwarten. In 1965 kwam er een wet die dit onrecht corrigeerde. En vorige week werd die wet, de Voting Rights Act, door het Hoge Rechtshof ontkracht. Na blank protest uit Alabama. Ik ben het niet eens met wat er gebeurt in Shelby County. Het is onderdrukking, het is zondig, het zijn vooroordelen. Zegt een zwarte dominee vanaf de kansel over de ontkrachte kieswet. En Shelby County is de provincie in Alabama die naar de rechter is gestapt om de Voting Rights Act weg te krijgen. Die wet heeft zwarte kiezers in het zuiden bijna 50 jaar lang beschermd tegen discriminatie. En dat gebeurde toen door bijvoorbeeld het stellen van allerlei ingewikkelde voorwaarden om je te kunnen registreren als kiezer. Er staan weer legers klaar om jullie te onderdrukken, donderpreekt deze Dominee ...naar aanleiding van de uitspraak van het Hoge Rechtshof. Die legers zijn niet zichtbaar, maar in 1964 en 65 zijn ze dat wel. De politie in Selma in Alabama houdt een protestmars tegen voor meer stemrecht. Er worden knuppels, paarden en traangas gebruikt... Dominee Rees organiseerde in Selma, samen met Martin Luther King, de protesten die uiteindelijk resulteerden in die Voting Rights Act. I was the leader, and so I was the one that in many instances had to endure contingent violence. Omdat ik een leider was van de beweging, had ik permanent met geweld te maken. Those of us who in courthouse om ons te registreren om te stemmen moesten we in de rij staan bij de rechtbank daar werden we geport met knuppels but that did not stop us from really continuing to pursue this right. we felt that every regardless of their color would have to participate in the dat weerhield ons er niet van om te vechten voor het recht om deel te nemen aan de politiek to even may be aware if necessary Desnoods zouden we ons leven hebben gegeven, zegt de 85-jarige dominee. En in Selma viel één dood op Bloody Sunday, maart 65. Well, sure uh, Rees moest zich in zijn arm knijpen toen hij hoorde dat de Voting Rights Act een dode letter was geworden. En het so was op een a point. Maar wat zijn er de gevolgen van de uitspraak van het Hoge Rechtshof? James Perkins is een voormalig burgemeester van Selma. Op het moment dat het hof met zijn oordeel kwam... trok een minister in Alabama een nieuwe kieswet uit zijn la die eist dat kiezers zich uitvoeriger identificeren in het stemlokaal. En daar hebben vooral minderheden last van. Want die hebben meer moeite met het verwerven van een identiteitsbewijs, zegt Perkins. Na de uitspraak van het Supreme Court kan vanuit Washington... weinig meer gedaan worden tegen zo'n discriminerende maatregel. Maar volgens Lindsay Allison van Shelby County, dat is dus de zaak won bij het Hooggerechtshof, is die vrees voor de terugkeer van discriminatie onterecht. I understand what the black community has advocated, but I don't think this is a black-white issue. I think this is how you can better spend your government resources at a local level to do the best job. Dit gaat niet over blank en zwart, maar over efficiënt bestuur. Toestemming aan Washington vragen voor de kleinste veranderingen. We kunnen onze tijd wel beter besteden. We don't have the conditions that we had in 1964. Has it improved in terms of discrimination? Oh, sure, yeah, absolutely. Dus de wet is achterhaald, vindt Allison. Ook omdat er lang niet meer zo erg wordt gediscrimineerd als in 1965, zegt Allison over Shelby County, waar Liberty Day wordt gevierd. En mensen zijn het tevreden over het oordeel van het Supreme Court. Good judgment. Als je ze hun gang laat gaan, dan uh, nemen ze de hele wereld over. Je bent ben de blijk, sorry. Yeah, I'm about, you know I'm about. U bedoelt de zwarte? Ja, je weet precies over wie ik het heb. <laughs> en de vrouw lacht en steekt nog wat chips in haar mond. Dat zei onze correspondent Wessel de Jong vanuit Alabama. Hij sprak dus met voor- en tegenstanders van die wet... die nu dus tot het verleden behoort. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Bas Schemming. Bij de grootste bankcomputerkraak ter wereld... zijn veel meer Nederlanders betrokken dan werd gedacht. De Telegraaf meldt dat op basis van het Openbaar Ministerie van Duitsland. Het gaat om eh, tussen de 12 en 24 verdachten, tientallen verdachten, zeggen ze. Op een nacht in februari met, werd met vervalste creditcards... 1,8 miljoen euro uit Duitse geld automatisch gehaald. De Nederlanders smsten elkaar. We zijn succesvol. Ik heb weer 2500 en rijd nu naar huis. De Telegraaf verhaalt over een Haagse Timmerman. die samen met zijn moeder bijna 170.000 euro heeft gepint in Düsseldorf. Hij zou een lening hebben bij een dubieus figuur. en daarom onderdrukt gezet zijn om mee te doen. we nou, heeft het vast wel gehoord. De man die het afluisteren door de NSE aan het licht heeft gebracht. is welkom in Venezuela. Dat heeft president Nicolas Maduro gezegd. Volgens de Moskou-correspondent van Russia Today. is het een doorbraak voor Snowden. This is something this is sort of a major breakthrough for Erdogan who at this point has been uh held up apparently at a Moscow airport in the chance of dill for the last two weeks. De bereidheid tot inenten groeit op de Bijbelbelt. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Mondjesmaat, maar toch zien de GGD'ers reformatorisch gezinde ouders langskomen. die hun kinderen alsnog laten inenten. Bij de vorige uitbraak gebeurde dat nauwelijks, zegt GGD-arts Helma Ruijs. Zij verklaart dat vanuit een ontwikkeling in de godsdienstige argumentatie. Meer ouders zien vaccinatie nu als een door God gegeven middel. Het Algemeen Dagblad vraagt zich af of de nieuwe kuip. een te grote gok is voor Feyenoord. Donderdag hakt de gemeenteraad de knoop door over de plannen voor een nieuw stadion. Dat moet 362 miljoen euro kosten en in 2018 klaar zijn. Op de voorpagina van de Telegraaf een grijnzende Amerikaanse loodgieter, Leon Alfonso. De man blijkt een bewonderaar te zijn van Leen Mees, de Nederlandse econoom die in New York vastzit op verdenking van stalking. Alfonso las in de New York Daily News over de zaak maar boven een foto van Mees job stond. Hij vond het vreselijk dat zij door het slijp werd gehaald en besloot om in actie te komen. Op pagina 3 komt de Telegraaf nog even terug op de zaak. Ook de P van de A-wethouder Arend Hilhorst... zou jarenlang zijn lastiggevallen na een affaire met Helen Mees. Dat bericht de krant op basis van meerdere anonieme bronnen. Komt een offensief tegen het gebruik van de smartphone in de auto... dat meldt het Algemeen Dagblad. De krant meldt dat er tientallen doden vallen... door het whatsappen achter het stuur. Voormalig verkeersofficier Koos P... noemt het gebruik van smartphones op de weg crimineel. Ja, het is ook wel erg lastig om te rijden tussen het whatsappen door natuurlijk. Pony te pletter blijkt een brandweervrouw. De pony platter, moet ik zeggen. Blijkt een brandweervrouw, komt de Telegraaf, moet je maar geen grappen maken. Een van de vrouwen die gefilmd zijn terwijl ze op een veel te kleine pony rijden... blijkt een brandweervrouw van het korps amsterdam Amsteland. Een woordvoerder van het korps meldt dat er een onderzoek wordt ingesteld... Over ontslag volgt hangt af van het onderzoek. En tot slot een sneubericht uit Dagblad Trouw. Is er eindelijk weer een wolf in Nederland gefotografeerd... is het een doodgereden exemplaar. Onder de kop Wolf haalt Luttelgeest, maar niet de overkant van de straat... heeft de krant een foto van het dier. Een wolvendeskundige zegt dat het dier op de foto... zeer waarschijnlijk een Europese wolf is. En daarmee is het de eerste wilde wolf in anderhalve eeuw in Nederland. Ook misschien moet je eigenlijk zeggen... Het was de eerste wolf in Nederland. Na acht uur gaan we naar Egypte. Het was namelijk een zeer onrustige avond. Gisteravond in Caïro. 99.997 99.998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 Ook energie uit zon, wind, water of uh, koeienpoep? Stap over op greenchoice.nl. Dit is Radio 1.